6 uur. met het nws journaal De regeringspartijen willen dat iedereen die arbeidsongeschikt raakt. onder dezelfde basisverzekering gaat vallen. Zowel mensen in dienst als zelfstandigen. De partijen vinden het grote aantal zelfstandigen. dat nu helemaal niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. een te groot risico. Volgens Haagse bronnen gaat het kabinet nu aan de slag. met voorstellen voor een collectieve verzekering. Er zijn zo'n 1,3 miljoen zelfstandigen in Nederland. 40% van hen heeft niets geregeld voor het geval ze ziek worden of een ongeluk krijgen. Regionale en lokale bestuurders in Zeeland eisen duidelijkheid van het kabinet... over de verhuizing van de marinierskazerne van door naar Vlissingen. Daarover is in 2012 al een besluit genomen. Maar omdat veel mariniers tegen zijn, is de verhuizing al een paar keer uitgesteld. In een brief aan het kabinet schrijven de Zeeuwse bestuurders... dat ze zekerheid willen dat de verplaatsing niet wordt afgeblazen... De Zeeuwen hebben ook geruchten gehoord dat het kabinet de kazerne naar Apeldoorn wil verhuizen. Maar de gemeente Apeldoorn zegt van niets te weten. Een Rotterdams PvdA-raadslid dat opstapte nadat hij was beschuldigd van verzekeringsfraude... heeft 240 uur taakstraf gekregen. Hij diende voor meer dan 10.000 euro aan valse claimzin over gestolen spullen als camera's en schoenen. Het ex-raadslid heeft alles bekend en het geld terugbetaald. Esther Vergeer, chef de mission van de Nederlandse ploeg... op de komende Paralympische Spelen, heeft borstkanker. Wat de ziekte betekent voor haar rol als leider van Team NL... is nog onduidelijk. Sportkoepel NOC NSF zegt samen met haar te bekijken... hoe ze haar werk zo goed mogelijk kan voortzetten. De spitser-ruimtetelescoop van NASA gaat binnenkort met pensioen. De telescoop heeft bijna 13 jaar langer gewerkt dan verwacht... en ligt er volgens NASA een tip van de sluier op... van veel verborgen objecten in bijna elk hoekje van het universum. Het weer droog vanavond en vannacht plaatselijk mist... met temperaturen rond het vriespunt. Morgen op veel plaatsen weer grijs en dan zo'n 5 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Veel bijzonderheden zijn er nog altijd niet in Noord-Holland. Het is nu wel wat drukker geworden op de A10, de ring van Amsterdam. Aan de noordkant van de stad staat het vast voor de Koentunnel. Daar heb je iets meer dan vijf minuten vertraging. En aan de zuidkant rijdt het langzaam richting Den Haag. Voorknopend de Nieuwe Meer nog eens tien minuten tijdverlies. Op de N247 van Amsterdam naar Horen is het druk tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Ook daar heb je tien minuten op onthoud.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 Zin in ZFM? ZFM. ZFM. Precious, you are. It's so sweet. I'm here to say I love you more each day. No You're always running, can't find a place to hide It's time you face it, boy, you can't have love inside Can't understand it, I said it from the start But here tonight I find you've opened up your heart I'm you, it's so easy, baby Can't you see, oh, what you mean to me you, it's so easy, baby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 Too. I get a little shy when we start to move. Get a little high when I'm trying to decide if it's London or China too. Forget about the plans that you got laid. It feels like you can't have too many. The earth is like round and round we go. When it's gonna stop, you never know. so oh, in the meantime, I'm living, I'm gonna love, gonna love. 'Cause you chose me, don't walk.